Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Berlijn is een grote actie aan de gang tegen moslim-extremisten. De politie is zes gebouwen binnengevallen, waaronder een moskee in de wijk Tempelhof. De verdachten zouden moslims hebben geronseld voor de strijd in Syrië. Ze zouden geen plannen hebben gehad om aanslagen te plegen. De hoofdverdachte in Berlijn is een man uit Marokko. In de eerste vier maanden na het afschaffen van het melkquotum is de Nederlandse melkproductie met 7% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van het CBS. Het melkquotum werd op 1 april van dit jaar afgeschaft. De melkprijs is de afgelopen maanden gedaald door de hogere productie die ook nog eens samenvalt met de Russische boycott en een tegenvallende vraag uit Azië. Op Europees niveau wordt er gesproken over de crisis in de landbouwsector. De meningen zijn verdeeld over de vraag of de boeren blijvend moeten worden gesteund. De Amerikaanse pindakaasfabrikant die betrokken was bij een salmonella-schandaal is veroordeeld tot 28 jaar cel. Door de besmetting kwamen negen mensen om het leven. De fabriek deed pinda's die met salmonella waren besmet in de pindakaas. En vervolgens de aanklager, was de fabrikant daarvan op de hoogte en vervalste hij de uitslagen van het laboratorium om de besmetting te verdoezelen. Het aantal managers is in zijn jaar tijd met 8% gedaald. Bij Nederlandse bedrijven en organisaties is nu 1 op de 17 werknemers leidinggevende. Een jaar eerder was dat nog 1 op de 15, meldt het CBS. Vooral het aantal mannelijke leidinggevenden neemt af. Het aantal vrouwelijke managers is gestegen. Van 24 naar 26%. Het weer bewolkt in regen of motregen. In het noordwesten nog wat zon. En het is een graad of 16. Ook morgen buien, maar dan soms ook zon. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de randstad staat nog 130 kilometer file. De meeste vertraging, onder andere, op de A2 Den Bosch, Amsterdam. Tussen Utrecht en Opkoude 18 kilometer. De A7 ze aan Dam bij Purmerend Noord 3. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knappendrottenpodderplein 9 kilometer. Op de A20, Gouden Hoek van Holland. Daar kom je in de file bij knoopend Kleinpolderplein. Daar staat vijf kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A20, nee, nou, op de A27 moet ik zeggen, van Gorkum naar Almere. Tussen Lexmond en Hilversum, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dus een ongeluk gebeurt. De linker is daar dicht. En dat zorgt ook voor een file op de N201 Hilversum uithorende voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer.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 keren Jong en uh, de disco, uh, ja, daar beginnen we gewoon mee. Omdat er gewoon ontzettend lekkere muziek is. En wat ook uh, lekker is, is, zijn de berichten van Albert Jan. Ja, en allereerst, luisteraars, het ziet er naar uit, uit dat we. Ja, je moet, moet natuurlijk nooit. Het, hoor je dat ook weer, hmm, schieten voordat het. Hmm, was het ook alweer? En je moet nooit de beer schieten dat de huid verkopen. Of nooit de huid verkopen dat de beer geschoten is. Juist, yes, dat is hem. Want, luisteraars, That's we hebben momenteel op het KLM Open twee leiders. Uh, allereerst uh, de verrassing van het uh, toernooi: Thomas Pieters. Uh, de Belg, de half Belg, de half-Nederlander inmiddels. Want alle Nederlanders lopen nu met hem mee. Hij staat op hol 16 en met een score van min 19. En zojuist miste hij net een hele lange birdie birdieput op, nou, op nog minder dan een centimeter. Dus hij was erg teleurgesteld. Anders had hij nou op min 20 gestaan. Maar goed, nog twee leiders. Thomas Pieters op min 19. En Lee Sletterly, die op hol 14 loopt, die heeft ook min 19 dus... Fingers crossed, en wie weet krijgen we een play-off. We houden nu uiteraard het komende uur... ook het derde uur van Zandvoort op zondag daarvan op de hoogte. En ook live vanaf de Golf van Country Club. En onze collega David Habig zal daar verslag van doen. En uiteraard wij hier vanuit de studio ook. Wat hebben we de laatste uur sowieso gepland? Uiteraard, de luisteraars, het dieren van de week... rond de klok van half vijf... En die luistert naar de naam Yara. En het gedicht van de dag. Ach, liefhebbers van het gedicht. Het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Ja. En onder de titel van Hemel op aarde. Als we tijd hebben, kwart over vier ook nog even de Pit Report. Want er gebeurt nog van alles bij de Formule 1 achter de schermen. En als we tijd hebben, ook nog even US Open nieuws. En dan hebben we het over tennis. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. And handle my business 'cause it's way too serious So you gotta pay close attention So you don't get caught slipping When it come to do all the getting Life is a big game So you gotta play it with a big heart Some of us gotta run a little faster Cause we gotta lay the start But I'll be a fool to surrender When I know I can be a contender If everybody's a sinner Then everybody can be a winner No matter your rag color Deep down we all brothers And regardless of the time Somebody up there still loves us I'ma a and struggle Until I'm breathless and weak I done strived my whole life To make it to the mountain peak Always keep reaching, sure to grab on the something. I'll be there when you get there, waiting with the sounds bumping. I see you when you get there uh, van Gulio. Goed, uh, tijd voor... Ja, er zijn nog tussenstanden, maar de wedstrijden zijn zo goed als afgelopen. Dan hebben we het natuurlijk over de eredivisie. De wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst Feyenoord, Willem II, de stand is 1 tegen 0. Dan hebben we nog ADO Den Haag, uh, Heracles Almelo, daar is het 0 tegen 1. En om kwart voor vijf begint de wedstrijd. FC Utrecht ontvangt thuis Vitesse... Terug naar het golf. Terug naar de Kennemer Golf and Country Club. Terug naar de tussenstand. Want het is ongemeen spannend bovenin. En allereerst hebben we natuurlijk de Belg, de half Belg-Nederlander... Thomas Pieters. Die eh, momenteel is aangekomen op hole 17. Vandaag eh, de dag min 5 speelt. Op een totaal eh, tussenstand min 19. Op de voet nou, gevolgd, nou, bijna parallel... door Lee Sletterly uit Engeland. Die staat vandaag min 3. En die staat op hole 15. Dus die heeft nog meer kansen... Om een, uh, om een birdie te maken. Die staat ook op min 19. En dan heb ik het met name over de 17e hole. is een part 3 waar een keurige BMW op staat. Dus mocht daar een van de twee een hole in one, dan wel een birdie maken. Dan zal de tussenstand nog even er iets anders uit gaan zien. Maar vooraf zoals het er nu uitziet, uh, uh, gaan we richting play-off. En dat is het mooiste wat een toernooidirecteur kan wensen. En die wordt verspeeld op de 18e hole. Spelers die gelijk gaan, ze weer terug naar de tie van de 18e. En spelers de 18e weer opnieuw. Net zolang tot er één uh, slag meer nodig heeft dan de ander. Dus tussenstand Thomas Pieters op min 19, Lies Letterly op min 19. En uh, de ontknoping uh, hopen we nog ja, in deze uitzending uh, voor u mee te nemen. En anders zou ik adviseren om uh, naar het sportkanaal te gaan kijken. Tot zover. Update vanaf het KLM open. Uh, Thomas Pieters, de Belg, is zojuist gefinished... op een uh, totaalscore van uh, min 19. En Lee Sletterley staat momenteel op, op hal 17, de par 3... waarop die mooie BMW te winnen is. Dus die heeft nog uh, twee halls te gaan om uh, zijn score wellicht te verbeteren. En anders uh, draait het uit op een play-off, zoals iedereen hoopt. Goed, nog even een plaatje en dan gaan we naar het dier van de week. Gaan we doen. Als je het doet tenminste, maar ja, ja er is ja. Die, hè? Sletterly, eh, zoals gezegd, luisteraars, die stond op hol 17, eh, de par 3... en eh, laat zijn, eh, zijn tweede schot iets te kort, nou, een heel klein beetje te kort... waardoor hij zometeen gaat putten voor de par. Dus dan houdt hij nog één hol over, en dat is de, de 18e hole om alsnog een birdie te scoren, om eh, als, enige uit, als winnaar van het Open 2015 uit de bus te komen. Maar vooralsnog, eh, ja, het blijft spannend. We houden u op de hoogte... Goed, het is iets over half vijf... en het was natuurlijk tijd voor het dieren van de week. En dan hebben we het over de mooie knapper Yara. Het is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes kan ze niet echt waarderen. Ze heeft het liefst een huis voor haar alleen. Ze is gek op aandacht en knuffelen... maar voordat je haar mag aaien... moet je haar eerst goed leren kennen. Als dit aaien zat is, dan laat ze dat duidelijk merken... door je een klein tikje te geven. Echt een dame met een, met een eigen willetje dus. Ze is op zoek naar een huis met een tuin... waar ze heerlijk kan struinen en in het zonnetje kan liggen.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 en steen, wie sie dich ansehen. Kokettes naïf, ze hebben als Baby schon den Vater im Griff. Ze geven alles, wenn sie irgendwas wollen, und du beißt er nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur drüber schauen. Ze pushen Beckham und stürzen Klinten, ohne dafür ne Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. Wie sie dich ansehen. En schon ergens, ik tang schon her. naar de Kennemar Golf and Country Club. Lee Sletterly staat op uh, hal 18. Zijn tweede slag ligt iets in de rough. Hij lijnt nu op uh, richting green. Het is een par 4. En uh, ja, dat wordt toch een tricky shot... om hem um, dicht bij de pin te krijgen. Hij uh, staat klaar. Hij adresseert. Nog een oefenswing. Dit wordt heel tricky. Ik denk dat hij vanuit die positie blij mag zijn... als hij op de green komt. Hij kijkt de bal na. Hij haalt inderdaad de green... En dan nou gaan we kijken uh, hoe ver de bal van de vlag ligt. Tenminste, als de cameraman even meewerkt. Ja, dat doet hij. Uh, nou, dat wordt geen uh, birdieput. Dat wordt een, uh, een par 4. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het uh, KLM beslist gaat worden... Dus tussen, een, tussen uh, Thomas Pieters uit België en Lee Letterly uit Engeland. We houden u op de hoogte. Van, uh, van Avicii. Schitterend nummer. Wat ook schitterend is. En ik ga er even zelf voor zitten. En ik hoop dat u dat ook doet. We gaan luisteren naar het gedicht van de week. Met ik hou van jou. Om wie je bent. Ik hou van jou zoals je doet. Ik hou van jou... door wat je geeft. In alles... alles zo eerlijk open... niets moet. Ik hou van jou... in vol vertrouwen. Ik hou van jou in jouw bestaan. Ik hou van jou... om wat je zegt... met de woorden... lief, laat mij niet gaan. Ik blijf bij jou... zoals je me kent. Ik blijf bij jou in païs en vree... Ik blijf je steunen tot het eind ook. En breng en breng dan soms wat pijntjes mee. Het leven is op zich niet mooi, maar jij brengt zonlicht in het mijne. Jij, jij ruimt mijn hart op na elke dooi. Jij, jij doet barre winter snel verdwijnen. Ik hou van jou en van geen ander. Ik hou van jou om je persoonlijkheid. Dat. Dat houden van is waarin ik nooit verander. Want van jou houden is een zaligheid. Ik hou van jou sinds de eerste dag. Ik hou van jou dwars door alles heen. Ik hou van jou omdat jij er wezen mag. Zoveel effect bereikt dat in mij geen één. Zoveel houden van kan jij wel aan. Kijk... Kijk in de spiegel en zeg me wat je ziet. Ook als de tranen in je ogen staan. Zie jij dan die ene waarheid niet? Ware liefde bestaat. Jij bracht het mij. Ik geef het jou zonder enige voorwaarden. Herinner je nog lang hetgeen ik ooit zei? Samen met jou is hemel op aarde.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 Ja, luisteraars, de ontknoping is er. KLM Open 2015 is beslist. David, kom erin. David? Ja? Hallo? Ja, ja. Da ja David. Ja. Vertel, het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. Jezus. <laughs> um, het ging dus uiteindelijk tussen uh, Slattery en Pieters. Uh, ja. En... Uh, um, Pieters, die, stond dus, die, heeft, die heeft gewoon gedaan wat hij moest doen. Uh, en uh, uiteindelijk heeft de uh, uh, Slattery voor mij. Die miste uh, mist Sput. Uh, anders hadden we een uh, play-off gehad. Maar uh, helaas... Maar een geweldig resultaat voor de Belg-Pieters. Ja, het is ja, een, ja, lang, hang, ja. lang in de lucht dat het een play-off zou kunnen worden... Maar ja, zijn ja. tweede approach naar de achttiende hol... Ja, die lag te ver van de, van de vlag. En uh, dat ja. hooguit een par gemaakt. Maar uh, nee, dat is dus een bogey geworden. Dus ja. het KLM Open is gewonnen door een Belg... een half Nederlander ja. inmiddels. Uh, even vanaf deze plek, uh, David. Hartelijk bedankt voor vier dagen lang live verslag... vanaf de Canemar Golf Country Club. Ja. Ja. Ja. Applaus daarvoor. Hey. Applaus daarvoor. Hey. Geweldig, David. Uh, ik zou zeggen, uh, doe de rest hè, van de dag even rustig aan... En uh, geniet van een lekkere luie bank. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, okay, David. Hartelijk dank. Oké, okay, dank je. Hoi, hoi. healing En uh, dat was... Uh, ja, dat was eigenlijk uh, heel, uh, ja, dat was heel erg, ja. ja. <laughs> maar wat een klassieker, hè? Staat het nummer 1 in, in de zwarte lijst, hè? In de zwarte lijst van hem ja. ja. Ook. En dat geldt ook <laughs> voor het volgende nummer, trouwens. En dan gaan we richting de klok van 5 uh, van uur, uh, Albert-Jan. Dan hebben we toch weer bijna zitten. Allereerst, Willem. Bedankt voor twee dagen. Uh. Feest. Ja, ik, ik vond het geweldig. En uh, als ik het uh, weer kan doen... Uh, Rob, in Turkije, mocht je mij horen... Uh, dat je <laughs> of op terras zit of in, uh, in, in een gevangenis... ik weet het niet. Dit is weer love. I change the world. I change the world. Oeh. Oeh. I change the world. I want to change. En met de nummer besluiten wij de uitzending van Zandvoort op zondag. Met een uh, Belgische winnaar van het KLM Open 2015. Het dier van de week. Het, uh, het gedicht van de dag. En, en uh, nog veel, veel meer. Een verschrikkelijke tranentrekker was het. Geweldig. Ja, ik... Willem, hartstikke bedankt voor je, mede voor je support en uh, muziekkeuze. En ik zou zeggen, wellicht tot de volgende keer. Wat zo, dankjewel. Oké, okay. hey. tot volgende week.